Dit is Ewa de Jong met het NOS-journaal. De benzine bereikt. Aan de pomp is de adviesprijs voor een liter benzine nu ruim 1,75 euro... zegt het consumentencollectief United Consumers. Het vorige record dateerde van eind april vorig jaar. Diesel en LPG staan nog niet op recordhoogte, maar zitten er tegenaan. Oorzaken zijn onder meer de gespannen relatie tussen Iran en het Westen... en de burgeroorlog in Syrië. Die drijven de prijs van de ruwe olie op.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 GroenLinks-fractieleider Sap is enthousiast over de Nederlandse trainingsmissie in Kunduz. Dat zei ze vannacht na een bezoek aan Afghanistan. Vorig jaar steunde GroenLinks de missie na veel aarzelingen, waardoor er een kamermeerderheid voor was. Het kabinet wil de missie nu uitbreiden, maar de steun van GroenLinks is daarbij niet zeker. Sap wil eerst een goed uitgewerkt voorstel van de regering zien. De politie in Rotterdam heeft een automobilist van de weg gehaald die langdurig een ambulance hinderde. De man ging op de A29 tussen Numansdorp en Altbeierland vlak voor de ambulance rijden waardoor die vaart moest minderen. Daarna ging hij er vlak achter rijden. Omdat ook dat gevaar opleverde moest de ambulance opnieuw rustiger gaan rijden. De politie heeft de automobilist uiteindelijk aangehouden. Het internationaal ruimtestation ISS met André Kuipers aan boord voert vandaag een manoeuvre uit om ruimteschroot te ontwijken. Er vliegt een stuk van een oude communicatiesatelliet in de richting van het ISS. Om een botsing te vermijden worden de motoren korte tijd aangezet. Vorig jaar moest de bemanning zich hals over kop terugtrekken in de Soyuz capsules toen een stuk ruimteafval rakelings langs het ruimtestation vloog. Het weer, eerst in het noorden en oosten nog wat buitjes, maar later droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 7. Dit was het NOS-journal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANEB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel snelheidscontroles aangekondigd. Op de A7, Groningen-Duitse grens, tussen Groningen en de grensovergang. En de A12, Utrecht-Arnhem, tussen de knooppunten Oude Rijn en Velperbroek. Tot zover de verkeersinformatie. Van... In Circus Zandvoort ben jij de...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 Challenges. Met achter de knoppen Fred Koosberg. En u hoort nu Adam Spoor. En u hoorde net... U hoorde net uh, het eerste nummer, The Way Down Under in New Orleans... ...en uh, de herkenningsmiddel die zoals u allemaal wel zult weten van de Dutch Swing College Band... ...en dit was de bezetting uit 1967. En waarom dit nummer? Nou, het is aanstaande vrijdag 13 januari, is het exact een jaar geleden... ...dat uh, de donkendist in de tijd van de Dutch Swing College Band uh, deed je kaart... ...de Haarlemmer overleed uh, op zijn verjaardag... ...in het Kenneren-gastenhuis in, uh, in Haarlem. Uh, enkele dagen daarna op zijn begrafenis uh, was het een groot feest. Ja, dat klinkt een beetje dubbel, maar hij werd te graven gedragen onder de klanken van de New Orleans Function. Dat is een, een stuk wat altijd bij begrafenis in New Orleans uh, wordt gespeeld. Er waren zo 15 à 20 uh, muzikanten uit heel Nederland bij gekomen om uh, achter de kist aan te lopen... En toen hebben we na afloop zijn we naar het gebouw van de Veulings gegaan in de Veulingsstraat in Haarlem. Waar de Conleance was. En daar was een grote jam session. En toen hebben we met een paar mensen hebben we besproken dat we voortaan op 13 januari in het Veulingsgebouw, in de Veulingsstraat in Haarlem een jam session zullen houden. En dat gaat aanstaande vrijdag, gaat dat gebeuren weer vanaf 8 uur. En u bent natuurlijk allemaal hartelijk welkom. En ook vooral de, de heren van de, de enige echte Zandvoortse golfvereniging, de Grijze Plaag. Deze mensen zijn, uh, die waren eigenlijk een beetje gepikeerd dat er nooit iets van de Dutch Wing College werd gedraaid. Dus dat kwam goed uit vandaag. Nou, u gaat luisteren naar een stuk van de Dutch Wing College in 1967 live in het Sportpaleis in Berlijn. Met Peter Schilperoort op plainet, op De Gebroederskaart, Dick op trombone, Ray op trompet, Bob van Overbas, Peter Ikma drums en Arie Lichthart... Hij speelt banjo op dit, op dit stuk en het uh, stuk heet Our Love is Here to Stay. uit Haarlem en Kennerland Zandvoort Ray Kaart op trompet en A.J. Lichtart, dat zal u wel gehoord hebben zat niet op de banjo maar die speelde gitaar op het stuk Our Love is Here to Stay Descartes was niet alleen een fantastische trompetist maar kon ook overweg op de piano drums, bas en wat al niet meer maar één ding deed hij altijd uh, overal waar we snabbelden uh, die, had hij een fluitje bij hem, zo gewoon, zo'n blokfluitje, uh, Waar kinderen op school mee spelen, zo'n metaaldingetje. En daar had hij altijd een mooie ek mee. En uh, we hebben hier nog een opname voor Jazz uit uh, Malawi, uh, waar hij op staat. En uh, daar speelt hij op dat fluitje Sint Thomas, een stuk van Sonny Rollins. That is a drink, but teach me tonight. Oh, they sit there. Yeah, Dave. Dave. Even, even... Kan ik het nog even... was dan Descartes op zijn fluitje en ik wil het nog even herhalen, dit was ook, nou, trouwens ook uh, tussen uh, het prachtige gitaarspel van uh, Wally Zeilmaker. Uh, ik wil het nog even herhalen aanstaande vrijdag 13 januari, avond 8 uur in het gebouw de Phoenix en dat is in de Fönixstraat in Haarlem en dat is gelegen, de Fönixstraat want het is een beetje een onbekend straatje dat is bij de Parklaan aan het eind van de Parklaan uh, op de hoogte van het Spaarden. en ik uh, kan u zeggen dat u van harte welkom bent en uh, er gebeuren daar allerlei dingen er wordt een grote sessie gehouden er wordt een veiling gehouden van allerlei uh, uh, antieke dingen die Descartes verzamelde in zijn uh, leven uh, de, de gelden die daarvoor uh, die, die daarvoor komen die, uh, die, worden, in, uh, die worden gebruikt ...voor het plan van een paar Haarlemmers om een standbeeld van Descartes en Ruud Brink in Haarlem te maken. En u wordt verzocht dan, als u binnenkomt, ook al uw kopergeld wat u nog heeft liggen thuis mee te nemen... ...omdat het in een emmer gaat en dat gebruikt wordt voor het beeld. Nou, dat was het eventjes over Descartes. Dus u bent van harte welkom vrijdag aanstaande. En uh, er ligt nu iets heel bijzonders op de. Op de draaitafel en je uh, moet er eerst maar even naar luisteren. Was, uh, Henk Elkeboud en uh, zij speelde uh, het eerste nummer was Teach Me Tonight en het tweede stukje hoorde nog iets van The Nearness of You uh, de plaat in 1973 gemaakt en daar kreeg Ruud Brink kreeg daar een Edison voor uh, de Edison die werd uh, feestelijk uitgereikt op een prachtige avond in, in Café Volbrecht in Laren en uh, Ruud mocht daar een samenstelling maken van de, van de band. En hij uh, kreeg de gelegenheid om toen te spelen met uh, de Amerikaanse tenorsaxofonist. Waar Ruud een groot bewonderaar van was: en Zoet Sims. Maar dat niet alleen. Uh, op die avond waren er dus ook uh, Ferdinand Povel. Rob Langrijs op de bas, John Engels drums. en Peter Nieuwwerf gitaar. Terwijl Kees Slinger op de piano zat in een afgeladen, volbrecht, gaven deze mensen een prachtig concert wat op de radio uitgezonden werd. procession u weet het wel, dat heeft u wel eens naar zitten luisteren waarschijnlijk. En toen, toen gebeurde er iets heel bijzonders. De heren waren een half uurtje bezig en toen kwam de geboren Rotterdammer, maar jarenlang in Zandvoort gewoond, hebben de Tovervliet binnen. En Toon had een klein slokje op en ging meespelen. Dit zijn dus uh, uh, wat u nu hoort, dat, uh, dat, dat is eigenlijk uh, jarenlang dus niet op de, op de radio of waar dan ook uh, uh, gedraaid. Uh, Tovervliet uh, speelt. Uh, Eerst met het kwartet, met Kees Lingen oh, en, en, en Peter Nieuwerf en dan speelt hij uh, There Is No Greater Love. Ja, dat is heel mooi. Ik ga alvast uh, voordat we dat we nummer starten iets vertellen over, uh, over de jazz hier in de, in de krocht. Want op 15 januari was er een uh, jazzconcert in de serie Jazz in Zandvoort met zangeres Lydia van Dam geprogrammeerd. Maar zij heeft vanwege stembrandproblemen helaas <coughs> moeten besluiten om uh, de komende tijd uh, rustiger aan te doen. Maar zelfsprekend is daar alle begrip voor en iedereen wenst haar natuurlijk een spoedig herstel toe. Wel is erg jammer dat deze geweldige zangeres uh, het uh, nu even rustiger aan moet gaan doen. Maar gelukkig is de organisatie erin geslaagd om op zeer korte termijn een zeer waardige vervanger te vinden in zangeres Lies Ingersen. Zijn Nederlandse muzici die haar kennen per definitie, fan van Lies de fameuze Amerikaanse bassist Jimmy Haslip, sprak tijdens de opname in Nederland ook zijn enorme bewondering uit voor haar zangkwaliteit. En zoals zij ken ik er misschien twee op de hele wereld waar zijn woorden tegen. Nits Landesberg. Dat betekent natuurlijk volgende week hier weer guld. Muzikaal, jazzmuzikaal geweld in de krocht. En daar moet u natuurlijk naartoe gaan. En daarom als eerste de toon van Vliet is geweest gaan we natuurlijk nog eens iets laten horen van Lydia van Damme. Maar eerst toon. Ja.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 have a 30 bit soon, my soul. Ja, what Van, die even gestaakt is, want ze zou vandaag zingen in de. Volgende week zou ze zingen in Zandvoort, maar ze heeft stembandproblemen. Het liedje wat u hoorde, dat heet Moody's Mood for Love. En dat is een stuk van James Moody. En James Moody is dan weer een hele goede tenoorsaxofoest. Het nummer wat u voor Lydia Verdam hoorde. dat was Trotin. En dat, ik wilde nog wel even zeggen. dat was dus op dezelfde avond. in de Vollebrecht. En dan hoorden u de vier. tonoorstaksoferisten achter elkaar. En dat was. Zoet Sims, Ruud Brink. Tovenvliet. en Ferdinand Povel. En op diezelfde avond. heeft Zoet uh, uh, Sims ook nog een paar solo-stukken gespeeld. met het kwartet uh, met Kees Linger. En daar gaat u weer een stuk van horen. En het heet In the Middle of a Case. In de middel of een kist het uh, Soet op sopraansaxofoon. En het nummer wat u net hoorde, dat was een uh, prachtig arrangement van een oude stijlnummer, uh, de Alex Alexander Ragtime Band. En dat werd gespeeld door de Diamond V. En dat was een opname uit 1963 met Kees Mal, Harry Verbeek, Sjaak Scholz, John Engels en natuurlijk Kees Linger op de piano. We gaan weer even terug naar D. Kaart. Uh, we hebben er genoeg over gezegd. Maar nog even van de LP: live in Sportpalast uh, in Berlijn. Een eigen compositie van D. De Berlin Blues. Band, live in de Sportpaleis in Berlijn in 1967. Dekkaart trompet, Dekkaart trombone Peter schilproos Bob van Overbas, Arie Lichthart-Banjo en Peter Ipma-Drums. Ja, dat was de Dutch Swing College Band. Uh, we gaan door met een stuk van de... CD van The Diamond Five opgenomen in 1963 in, uh, in nou, dat staat, uh, staat er dus niet bij maar het is een compositie van de Amerikaanse saxofonist, vroeger bij Art Breaky speelde, Benny Golson en het is een prachtig nummer, luistert u naar Fair Weather We zijn alweer toe aan het laatste nummer van het eerste uur. En dat is ook weer een heel bijzonder iets. Jolanda Kaart zingt, uh, Fever met de begeleiding op drums van Paul Hoeken en Simon Planting en blijft u luisteren want na 11 uur krijgt u Fred Kroonsberg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 He said, "Julie, baby, you're my flame. I give it fever when your kisses fever with that flame in you. Fever, I'm on fire. Fever, yeah, I burn for soon Captain Smith and poker harvest. A very mad affair When her daddy tried to kill him She said, Daddy, oh, don't you dare He gives me fever With his kisses, fever When he holds me tight Fever! I've no wish to hurry, love But I've you seen the time